Tijden, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaal om .nl. Een goede avond en welkom bij uh, Goolse Groeven, editie 12 alweer. En ik begin zoals gewoonlijk met de Synthesizer Appetizer. En ik heb uit de vandaag meegenomen Kelly Lee Owens... Met, uh, van haar eerste album uit 2017, genaamd Kelly Lee Owens. Het nummer 8 wat het negende liedje op het album is... Kelly owens met 8. Dat was Kelly Lee Owens met Eight Van haar eerste album Uit 2017 En dan gaan we een heel stuk te, verder terug in de tijd We komen uit in 1970 En uh, Deze meneer uit uh, Stockholm Zweden die, uh, die heeft zich laten inspireren Door uh, de boeken van J.R.R. Tolkien En Lord of the Rings En daar heeft hij een album uh, op gemaakt De artiest heet uh, Bo Hansen hij heeft het in 1970 uitgebracht in Zweden in eerste instantie. En twee jaar later, in 1972, is het ook in de rest van Europa opgepikt. En daar is hij best wel groot mee geworden. Het is eigenlijk ook wel zijn een beroemdste werk. Wat hem betreft had het nog helemaal volgezeten, deze plaat. Met, met allerlei violen en harpen. En... Maar daar was het budget niet toereikend genoeg voor. Dus het is, het is hierbij gebleven, maar desalniettemin een mooi nummer. Early Scenes from Midgard, Bo Hansen. Met early sketches from Midgard uit 1970 en komen we weer iets dichter bij de huidige tijd met High Priest of Saturn, uh, niet uit Zweden maar uit Noordwegen, Noorwegen. Uh, weer van uh, mijn uh, geliefde zwart records label. En uh, we nemen even een oversteekje van uh, ProgRock, wat dat uh, van Bohansen zou zijn. Ik vind het uh, toch wel heel erg psychedelisch. Uh, dan vandaar ook in dit programma. Um, gaan we door naar uh, Psychedelische Doomrock van High Priest of Saturn en van hun tweede album uit 2016. Son of Earth and Sky en het nummer wat ik ga draaien is Ages Move the Earth. High Priest of Saturn met Ages Move the Earth. Gaan we van 2016 naar uh, En dan gaan we eindelijk een keer wat meer aandacht schenken aan uh, een band waar ik veel te weinig aandacht aan geschonken heb. Vind ik zelf. Maar dan niet de band zelf, maar uh, de drummer. Uh, het begon in Californië in de jaren 80. Uh, lekker dicht bij de woestijn. En uh, daar zaten Josh, John en Brent bij elkaar op school. Bandje gestart. Uh, Katzenjammer. In eerste instantie. Volgens mij is er later zelfs een band ontstaan ergens. In een heel ander genre die Cats in Jammer heette. Nog een keer op Best... Nee, niet op Best of Secret. Moet niet al gezien. Maar goed, de Cats in Jammer naam viel snel weg. Het werd Kais. Vonden ze toch beter klinken. In eerste instantie Sons of Kais, Het werd Kajs. En na wat gerommel... Goed, daar zijn ze in 87 mee begonnen. Met die band. En na wat gerommel in de jaren 90... Zijn 98 uit elkaar gegaan. Is er nog een... En, uh, een duo-album opgenomen met George uh, Hom van Queens of the Stone Age. Die zoek ik nog steeds op vinyl dus als iemand hem over heeft. Um, maar Brent bjurk dacht: uh, Hey, weet je wat, uh, ik kan ook solo gewoon wel uh, aan de gang. En daar is niet bij gebleven. Hij is vervolgens nog in Man Shoe uh, terechtgekomen. Desert Sessions, ook weer met George Hom. Mono-generator, Mono later weer Kai's Lives. En na nou, rechtszaak van Josh Hom. Vistacino en nou Steuner. Die vorig jaar in de woestijn uh, een online live performance hebben gegeven. Die uh, heel goed is. Goed, uh, deze meneer heeft nogal wat uh, goede muziek op zijn naam staan in de, in de Stonerhoek. En we gaan van zijn solo werk, van zijn eerste solo album. Manta, het nummer Automatic Fantastic draaien. Ja, dat was brent Björk met automatic fantastic van zijn eerste solo plaat uit 99 jalamanta en dan gaan we van 99 naar 1968 naar een bandje die uh, uh, wat beroemdheden heeft uh, voortgebracht en misschien niet als naam maar ik denk dat jullie uh, um, jay ferguson misschien van zijn solo werk kennen uh, andere bandleden zijn bekend hier terechtgekomen en uh, of en of hebben met taj Mahal en Ray in hun eerste bandje rising suns gezeten en ik ben vooral benieuwd of... Nou goed, de band heet Spirit. Misschien ken je die niet. 1967 uh, 67 ontstaan, 97 opgehouden na de dood van de drummer. Ed Cassidy. Uh, niet heel erg uh, een grote band qua naam. Uh, ik, ik word er wel heel erg blij van. Ik ben ook vooral benieuwd of jullie kunnen achterhalen... door wie dit uh, gesampled, uh, gejat, één op één gejat is. Uh, ik zie het wel op de app verschijnen. Spirit met Fresh Garbage... Als Spirit met uh, Fresh Garbage. En hier uh, wie het één op één gehad heeft in 2003. Klein stukje, maar. Dit past helemaal niet in mijn programma. Maar dan zie je hoe schaamteloos ze dit doen. En lachen ook nog. En daarna wordt het heel iets anders. Pink met Feel Good Time uit 2003. Die gaan we zeker niet helemaal draaien. Um, goed gejat is beter uh, dan slecht verzonnen, natuurlijk. Gaan we, ja, gaan we uh, van 68 naar 1970 wel helemaal. Dus uh, de, het oude werk komt goed aan bod uh, uh, vanavond. En terecht. Want daar komt het uiteindelijk allemaal vandaan. Uh, de James Gang. Heeft ook, uh, ja goed, Joe Walsh is de, is, de, is de beroemde naam in die band, onder andere. Uh, die heeft later nog bij de Eagles uh, gezeten nadat hij uh, nog wat solo werk gedaan had. En deze band is eigenlijk niet meer heel erg succesvol geweest nadat uh, Joe Walsh de band verlaten had als uh, zanger. Ze hebben nog allerlei zangers geprobeerd, zes albums uitgebracht. Dat heeft niet meer geleid tot, uh, tot grote, grote liedjes. Uh, maar uh, deze was nog met Joe Walsh uit uh, 1970, het nummer Funk, nummer 49. All right. <laughs> Ja, de James Gang. En ik kreeg al uh, foto's doorgestuurd van uh, uh, onze kat thuis. Die heet ook uh, James. dus uh, fijn dat hij er ook even, even bij is. De James Gang met Funk, number 49. En dan uh, schieten we echt wel even een stuk door naar de modernere tijden. Uh, de band Camera die uh, zich laat inspireren door bands als Nooi en Kraftwerk. En erom bekend staat om uh, gewoon ergens uh, op te duiken op een plein uh, zonder toestemming en gewoon uh, alles aan te sluiten en uh, vol gas te geven. Camera met Synchron. Lekker piepen met de gitaren. synchroon van camera was dat. En gaan we nog een laatste liedje draaien voor het zwevende nieuwsblokje van, na het eerste uur. Uh, sluiten we dit uur af met Explosions in the Sky uit uh, Texas. Uh, uh, normaal gesproken een kwartet, maar live uh, spelen ze met iets meer mensen. Uh, voor een documentaire hebben ze een liedje, 20 nummers opgenomen. Een, een natuurdocumentaire. En daarvan pak ik uh, een nummertje. Human History van Explosions in the Sky. Dit is het weerbericht voor de komende uren. Vandaag hebben we te maken met rustig winterweer. Er is ook weinig wind. Het bestaat uit wolkenvelden. Zonnetje, blijft droog en de temperatuur ligt op de 6 graden. Zodat we kijken naar vanavond, dan is het wederom helder en koelt het hard af. Uiteindelijk kan het in de nacht naar dinsdag in het binnenland zelfs gaan vriezen. Dinsdag blijft er ook weer een groot deel van de dag droog. Maar later dan gaat het wel regenen. Temperaturen komen dan uit op 3 tot 5 graden. De komende week is er dus geregeld ruimte voor het zonnetje. Bij temperaturen rond de 6 graden. Dinsdag is er wat meer bewolking. Maar vooral in het westen valt er dan regen. De Temperatuur in de nacht ligt tussen de min 1 en de plus 3. En de temperatuur overdag komt niet boven de 6 graden uit. Dit was het weerbericht. cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomhoorle.nl. Dankjewel Erik weer voor het weerbericht. Dan gaan we lekker verder met de tweede uur van Goolse Groeven? En ook weer met een synthesizer-appetizer van start. En weer een andere elektronica-legende meegebracht. Uh, deze keer Biosphere. En deze uh, meneer is al sinds 83 bezig, dus ondertussen 40 jaar bezig met het componeren van elektronische muziek. Hij is inmiddels zelf bijna 60. Uh, komt uit Noorwegen, uh, heeft daar, uh, woont helemaal in het noorden, in de Arctische cirkel. En uh, daar heeft hij zijn muziek ook uh, op, uh, laten inspireren, of door laten inspireren. Ook uh, zijn studie, uh, studies naar de ijstijd en het stenen tijdperk hebben daaraan bijgedragen, volgens uh, zijn eigen zeggen. Uh, en goed, hij treedt niet heel vaak op. Dus uh, als je het ergens voorbij ziet komen dat Biosphere er staat, uh, grijp je kans. Uh, en met ontzettend mooie soundscapes, weinig licht. En uh, geniet maar Biosphere met Angels Flight. Ja, Biosphere met Angels Flight. Lekker dromerige synthesizer repertizer dit uur. En komen we gaan we van Noorwegen naar Oekraïne. Nog niet eerder uit Oekraïne een band gedraaid. En uh, ook niet zo heel vaak nog, sinds ik dit programma maak, een band gedraaid waarvan ik kan zeggen dat ze ergens optreden binnenkort. 16 maart in Doornroosje, Somali Yacht Club. En van hun album The uit 2014 heb ik uh, meegenomen Loom. Aliat Club met Loom. En die staan dus op 16 maart in Doornroosje te Nijmegen. Mocht je ze live willen gaan zien, um, ik ga wel mee. Komen we aan bij een uh, legende die ik nog niet eerder in het programma gedraaid heb. Die zeker een steentje bijgedragen heeft aan uh, alle psychedelische ellende die ik uh, doorgaans draai. Jimi Hendrix zich deze ellende. En Jimi Hendrix in een zin is misschien niet de beste woordkeuze, nee maar. Um, en de, dan draai ik ook wel uh, van zijn... Uh, ja wat mij, Dat is mijn favoriete album. Zijn laatste volwaardige album voor zijn dood. Uitgebracht op 1... Uh, opgenomen en uitgebracht op 1 januari 1970. Um, who knows? Uh, sorry, Band of Gypsies heet de plaat. Opgenomen in live... Uh, op, uh, goed, in uh, Filmore East. En... Van dat album ga ik dus, who knows, draaien. Jimi Hendrix, who knows. The Jimi Hendrix met Who noos. En wat ik er ook fenomenaal aan vind Dat is op het hele album zo Je hoort het publiek bij de stilde stukken Helemaal niet En die kloppen pas op tijd Fenomenaal album Gaan we naar een nieuwe rubriek En ik ben nog een beetje aan het worstelen met de naam En ik vind hem zelf eerlijk gezegd alles behalve sterk 50 jaar zwaar gitaar Moest er iets van maken Dus als jullie een betere naam hebben Ik hoor het graag want, wat is er nou mooier dan het oude werk waar, uh, waar, waar, waar alles voor het eerst bedacht werd. Met pedalen, stoeien en dingen achterstevoren. En, nou goed, daar wil ik wat extra aandacht geven. En goed, dan leek, leek het me ook wel leuk om dan uh, een, uh, een jaar tot te pakken. Mooi, precies 50 jaar geleden. En als je dan in 1972 gaat kijken, waar we dan uitkomen. Dan, man, wat zijn daar een hoop legendarische albums gemaakt. Waaronder... Uh, van een bandje die we allemaal wel kennen denk ik. Deep Purple heeft uh, het album Machine Head uitgebracht in dat jaar. En Daar is datzelfde jaar de beste live opname uh, van uitgebracht. Made in Japan, Gouwe Hoes, foto van de band op het podium. En daar, uh, daar staat een liedje op, het eerste nummer. Uh, Highway Star. Uh, dat, goed, die, uh, dat is, die heeft een bijzondere geschiedenis. Het is ergens in 1971 in een tourbus geweest dat er een journalist was die vroeg aan de band... ...joh, hoe, uh, hoe schrijf je nou eigenlijk liedjes? En Richie Blackmore, die, uh, die pakte zijn akoestische gitaar en die begon een beetje te pielen. Uh, G-akkoord en dat bleef hij herhalen en uh, Ian Gillen, uh, Gillen ging erop mee uh, zingen. Uh, gaandeweg de dag hebben ze dat liedje verder uitgewerkt en diezelfde avond hebben ze het op, uh, opgevoerd. Voor het eerst en sindsdien, uh, want het is een van de snellere liedjes die ze, die ze gemaakt hebben is dat eigenlijk altijd uh, de openingstune gebleven. die Purple met Highway Star Live in Osaka, Japan, 1972. Deep Purple, Highway Star Live, 72. Nou goed, volgende week pakken we weer een ander nummer uit 72. Er zijn er uh, genoeg legendarische van uh, <laughs> aan te halen in dit programma. uit dat jaar komen. Komt helemaal goed. Dan gaan we weer terug naar hedendaagse tijden. Met de band Ensemble Head in Sunburst Sound. Ik vind het nog steeds zo'n mooie naam. Ook die albumhoezen van hun zijn, zijn echte kunstwerkjes. Uh, je hoort er te weinig van. Ze, ze zijn begonnen met z'n drieën. Uh, de laatste keer dat ze live gezien zijn, waren ze met zeven. Uh, misschien zijn ze aan het vermeerderen. Ik weet het niet. Assemble Head in Sunburst Sound by The Rippling Green. Samuel Head in Sunburst Sound met By The Rippling Green. En ik hoop toch echt dat we weer iets van die band gaan horen. Want mag magistraal mooie albums van begin tot eind. Komen we bij nog zo'n bandje. Black Mountain. En daar horen we gelukkig uh, recent nog uh, nieuw werk van. Uh, iets elektronischer dan wat ik nu ga draaien. Dit is wat ouder werk uit uh, 2008. Uh, van het album In The Future. en uh, Kan Black Mountain was dat met Wukan. En dan gaan we snel door... naar de volgende. Eh, ontzettend fijne band ook. Vooral om live te zien. Blazen ze je helemaal weg. Mogwai met Dry Fantasy... Als nog niet gehoord hebben? luister het hele album As Love Continues van Mogwai uh, Februari vorig jaar uitgebracht Van begin tot eind Magische reis En dan uh, zijn we al bij het laatste nummer aangekomen Van, uh, van deze editie uh, Dus dan uh, ga ik mijn slaapliedje voor jullie draaien uh, Waarmee jullie uh, lekker In jullie nest kunnen duiken En dan uh, ben ik er volgende week weer En dan heb ik een, uh, een gast bij me uh, Diem die, uh, die ligt nou al in zijn nest Hebt hij net. Dus uh, die zien we hier volgende week. Ik ben heel benieuwd wat hij voor muziek meebrengt. Uh, bedank ik jullie voor het luisteren. En uh, tot volgende week. En wel trusten. Uh, gaan we eruit met Stars of the Lid Met uh, Requiem for Dying Mothers Part 2. Wel